Goedemorgen, beste luisteraars op deze 269e aflevering van Dialectofoon op Bustek Radio Viva. van er een aantal dingen op. Het is per tango weer, maar we gaan de ook een beetje met de kaart spelen vandaag. Wat zegt de assenaar voor gemeen volk voor gespuis? Hoe nu me waren dat, als we het hebben over. Gemaan volk over gespuis. Meer als je woont dan met de vuur bezigen. En dan in kaatspeel. Je speelt uit juist in de kaart van de tegenpartij. Wat er daar veel goeie van uit. Wat zeggen men dan? Wat werd er dan gezegd als je ge uitspeelt in de beste kaart van een ander? En hoe werd die asse afscheid genomen van het vrijgezellenleven? leven? Hoe werd dat vroeger gedaan? Heb je dat nog meegemocht? Heb je dat zelf gedaan misschien? En de lessentijd komt dat precies van her in de mode. En dan in kaatspeel. Een juisten. Wat is dat juist? He? Het zal kampen, wanneer werd dat gebezigd? Is dat feu? Of is dat er dat gebezigd bent? Eigenlijk mag je onder de kaart niet klappen, maar dat werd er redelijk veel geklapt. He. Alleen die dat erachter zit die moeten zwagen en niet meespelen. En op hier zijn keirs springen, wat is dat nou wel? He? Kindemira zie een betekenis van, dat is kastaar, zie. kastaar. En wat zeggen we in as? Als schaar of draad of wol of sajet verstrikt is. Je dat niet goed af wat wat zeggen we dat. En een klodderij, wat is dat nou weer alweer? Een klodderij. En een kustbrood, wat is dat dan? Kust, korstbrood, een kustbrood. Ik ga in de naam. Als je een nacht sleet, zet op een schoen naar typen en naïde gemakkelijk afkapt. En in het zitten ze daar zo een izer plot onder. Van vuil en van Hoe noem noem dat plotje. Dus er waren zo in metaal he, met een paar. Uh, Nagelkens vast. En uh, wat wordt er gezegd als iemand een gekke buik krijgt? Hij is zoiets. En dat hoorde van vanuit ook nog zeggen: zo, dat kan niet liegen. Dat kan niet liegen. Wanneer werd dat gezegd? En wat is de juiste betekenis daarvan? Uh, hier waren nog een paar woordjes over van Verleewijk. zie ik in nou. van iemand humor op humoristische wijze afscheid nemen? een afscheid groeten. Wat zeggen we zo in as? Of in doemstreken? Tegen. Als er iemand na weg gaat zo en je wilt het op een plezante manier doen. Van Gezegd van iemand die zeer oud is mogen worden. Ja. Ah, dus iemand dat na gaat is, is geworden. Wat zeggen we daar tegen? Of wat zeggen we daarover? En wat zeggen we tegen een baverdienst? In as. Meer als die een en dat ze gemakkelijk links en rechts iets gaan baverdien, nog zo na zijn uren. Ja, vorige week was er ratten uh, opgegeven. Ah, dat is al gegeven. Ja, dat is gegeven ah, ja, radtaken, ja. Er zijn nog andere ja. woorden. Uh, ja, er zijn nog andere. Ja, ja. Uit ja Want ik pas op ratten. Ah, dat is al gevallen. Ja, dus. ja, ja, ja, ja. Ja, je hebt uh, een brief gehad van François van der Roos, Dat was ja. ook. Uh, François schrijft hier uh, voor iemand die sterft op hoge leeftijd. Hij is ook niet in zijn wieg gestorven. Dat zeggen wij in Azoeken. Nee. Als ja, ja. Hij is in de wieg niet gestorven. Ja, ja dat wordt wel gebruikt. We hadden het vorige zondag ook over uh, het meervoud van man. Uh, mm -hmm. Wij hebben vastgesteld dat uh, mensen wel eens mans gebruiken, maar toch ook wel man. En, man. en onze vraag was of daar een betekenis uh, onderscheid in dat meervoud bestond. En wij menen dat wel te hebben gevonden. Uh, de mans heeft bij ons de betekenis van de echtgenoten, ja. de mans, terwijl man dus eigenlijk het gewone meervat is voor de man. Hallo, is Maurice dag Maurice. Goedemorgen. Uh, over dat uh, iemand die dus ook gaat is zijn laatste vraag, ja. dus daar verbrandt zijn jonkmansbroek, hè? Ja, ja. Maar heet je kunt ook dat jonkmanslijven verdrinken, hè? Dat we pas wat meer gedaan dan die broek verbranden, Ja, maar ik heb de man toch verbranden? Ja, ja, ja. Jongmanslijven verbrand ja. en eh, verdrinken. Verdrinken. Ja. Ah, ja. Jongmanslijven verdrinken. Is en na dat... jongmanslijven, ah, jongmansbroek. Ah, broek. Verbrand. Verbran, verbran, verbran. ja. ja. uh, ik zie dat, dat van tijd uh, lijven een bekend in is. Ja, ja, ja, Af en toe ja. kun je op de Metnikje passeren en zie je daar zo'n nieuwe pas in het muren van de Met. En dat zie je dat afschuit gepakt heeft van het Jongmanslijven en inderdaad zijn broek verbrandheid. Was dat niet bij de studenten het geval? Oh, nee, dat wordt was... op de buitenhoek gedaan. Dat, ja? was, dat, was, dat was algemeen, hè, joh. Ja. ja. Ah, ja? Oh, Stakel ze oh, oh. dat hè, Maurice? Ja, ja, uh, ja natuurlijk. Ja. Dat werd er wat opgevuld, hè. Dat werd er wat brandt in. Ja, natuurlijk. Ja. En dat wat patroon opgiet, oh. hè. Zeg, Maurice, heb hebt dat ook in mazel mee gemokt? Zeker. Ja? Ja? Ik heb mijn broek in mazel verbrandt, maar ah, ja? ik heb ja? er toch een as niet verbrand? Vuur dat je naar dat ging. Ja, vuur ja. Ja. dat ik <laughs> naar Ah, zo, dus, maar eh, dan een boenk opgeven, dat wordt uh, ja. het nog veel. Hè. Met ja, een deel kameraden op ronde trekken. Ja. Ja. Dus dat Jonkmanslijven verdrinken. Ja, ja, ja hoe wil dat uitdrukken? Ik ben niet bekend was wat Jonkmanslijven verdrinken. Het is ja. toch schoon Ja. Ja. Meestal is dat niet een dag ervaren, want er is nogal een natte koppel. Ik... Ja, dat zeker, is. dat zeker. Dat dat zeker. Dus als we de eindsmergers gaat. Eh, je moest al eindsmergers om 6.5 naar de mis gaan. Want ja. je moest de papierkampel of wat zo gaan halen. Van de bicht. He, van de bicht. Ja? Ja, ja. Ja, Dat was zo. Je, ja. Als je daar nog een drank stond... Zo, dus. <laughs> ja, dat was niet alles, hè. Dat was niet alles. Ja. Nee, ja. Dan over dat kastaar. Ja. Het is kastaar. He, dat, dat is kastaar. Bijvoorbeeld straffend tobak. Ja. En ook sterke dranken ja. Dat is kastaar, als Dan is dan een speciale rum van 97 graden, maar dat is nogal kastaar, hè. Ja, ja. Maar dat dan wat... ook, dus je dus, hebt bijvoorbeeld ook kastaars van bieren en kastaars van nee in de vorm van kroot, ja, ja Ja, ja, ja. Kloppers. Ja, kloppers, ja, ja maar zijn, patat, zijn nogal kastaars van patatten dat is staan, hè. Ja, uh, kan, kan het ook niet te maken met, met intellectuele uh, begaafdheid? Een kastaar in de Dat is een, een... Een kastaar, een geleerd. Ja. Ja. Een ja. flinke student of zoiets. Ja. Zie kastar toch, toch zo precies dus, niet. Dus, dus een, een, een kastaar van een student is nogal nogal zijn Dat wel. Maar... Ah, ah, dus negatief. Ik denk Oei. dat het negatief is. Ja. Maar niet, dus... Uh... Ja. Dus... Uh, Flink van... gebaafd kan duk zijn, hè. Tegen een fel ja, ja, kind, nee, veel nee, kind nee, zo, van nee, ja, een kastaar zie. Ja zeker, zeker, dat is een grote mens, ja, oh, ja. wel een kastaar, als je ja. dan zelfs hier loopt. Zeker. Ja. Ja, ja. Dus maar normaal, voor wat dat groot is, voor wat dat sterk en straf is. Straf, ja. ja. ja. Zelf de cider, waar je geen graden kost op zich. Ja, dan je dat is kastaar bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. Zal te moeilijk uit het uh, Waals komen, hè. Ja, maar ik denk het wel, de kastaar, wel ja. dat wel ja. zeker ja, ja. Dat is een bier, dat zoiets ook zijn. Een ja? Belgisch streekbier. Ja, natuurlijk ja, een streekbier, ja dat Ja, ja. We ja, ja, zijn niet de specialisten in België van streekbier. Ja, nee. ja, zeker. Dat ja. zou dus ook ja. een hoog alcohol hebben. Dat zou wel zijn. En dan dus over, over die, die plaatjes op die schoenen, hè. Ja. Daar zouden we wel stepplaatjes tegen. Stepplaatjes? Step ah, ja. Stepplaatjes, dus je kon mee dus zo precies ja, dus stepdansen dan. Step dan ja, als je ja. van veen en van nacht verofde, hè? Ja. Dus we zeggen na nadoen doen natuurlijk. Ja, ja. Zo noemen we dat toch? Dat ja. Maar dat was dus alleen om, om te gaan dansen. Nee nee nee nee nee nee, ah, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, om om de om de om de, om de en achteraan de hielen uh, te sparen, he. Ah, ja, ja, ja, ja. Ja, dat is precies gelijk als een hoefazer op, op, uh, op, ja. op, op een schoen zetten. zetten. Yeah, ja, ter bescherming van de, van de zool. Van de zool, ja. De ja. tippen ja. en de elen, ja. Ja, ja, als je een vredig kapt moet je dat gemakkelijk van direct opnieuw laten opzetten. Ja, ja, zeker. Dat het te sletig wordt. En dat was een stepplunt? Ja, zo, zo noemde bal, dan, ja. <laughs> ik heb er nog een ander woord, voor. Ja, is dus mogelijk, ja, ja. ja, maar ik zeg het zo. Ja, ja, ja. Dat... Zo noemde maar Ja, ja, ja. ja, ja. ja maar, wat steppen moest erop staan, hè? He. Want ja, ja. het moest klinken, hè? Ja, maar ja, natuurlijk. Maar de hinken mocht bij het steppen, is ze een stukje los. He. Ja, die dat zal wel kunnen. Ze zitten niet totaal vast. He, bij het zeg maar iets, wij hadden het vorige zondag ook over aan de waggelaven. Ja, iemand aan de waggelaven. Ja. ja, zeker. Je kunt geen op verschillende manieren, niemand aan de waggelaven. Uh, op, op, op, als er iemand uh, wil uh, op als Snopcafé, als Snopcafé ziet. Ja. En ga uh, ja. je naar Roos gaan. En dan was... altijd maar ja. wat bezighouden, dus, dan trekken we, nou, dan gaan dan ook aan de wagen En ja. terwijl dat je dus altijd terugkomt op hetzelfde onderwerp. Ja, ja. En dan hem dat terug altijd laten herhalen. Dus dan ja, moet dan altijd een zedelijk verplicht uh, om te blijven. Hè. Ja, je dan een negatieve gevoelswaarde. Uh, het is te zeggen, uh, nee, is in sommige gevallen wel hè, bijvoorbeeld, hè. en ik denk dat dat vorige week ook gezegd is. Zou we met in de waggel, dat werkman... Er komt geen beslissing. Er komt geen beslissing, hè. Dat werkman, dat zij, dan belooft altijd, dan belooft oh. altijd, maar hij komt niet af, hè. en Hij blijft erin geloven. Ja. En dat hebben het er ook gezegd Dan laat me aan de waggel, hè. Ja. Dat ja. ook gezegd, hè. Ja, vroeger werk ik. Ik en zie dan, het ook zo, ja. En aan de waggelavende dus als er een dus, uh, uh, ziek is. En dan leidt hij in zijn verre. En uh, we, dan we dan aan de wagenlaven dat dan niet optrekt. Dan werd ook gezeten. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Dan aan de wachtelen dat dat dan niet optrekt, hè? Ja, ja, ja. Of zowel dus ook iemand tussen die uh, altijd geneigd is om in slaap te vallen en dat mag niet, hè? Ja, ja. En dat mag niet in slaap vallen. Dan moeten we er tegen praten en moeten we dus zien dus... Uh, of dan nogal wat in de wacht gaat, dat dan niet, niet in slaap valt, hè. Ja? Zo is ik het. Ah, ja. zijn ja. een kop koppel te Zo, ik ga het proberen ja. een ander te laten. Bedankt, en eh, tot de volgende keer, hè. Daar. Dag. Hallo. Goedemorgen Lodin. Dag, Herman. Dag, gespuis. Ja, zeg het een keer. Zeg zeggen ze, Die krapul, ja, krapul, Ja, krapul. Dat is krapul. Ja, en een de boot nog. Hm. Valt niet direct te binnen? Hm. Nee, ze. Nee, ze zijn er nog, Ja, Ze zijn er nog wel, hè. ja. ja. Het zal kampen, het ja, is zal... dus op Nipperken, kantje, woordje. Het zal kampen in de. Ik ga kaartspellen, of, of in iets anders ook. Dus het zal Nipt zijn? Nipt. Oeh. Ik had zelf opgeschreven op iets anders hier, op Leste Snipperken. Ja. Zeggen ze ook, hè? Ja. Op sniperken. Snipperken, Allee, dat mij nog niet te zien, maar ik heb dat hier gereed liggen. Maar je hebt er altijd op Leste Snipperken naar de mis ging, hè? Ja. Of altijd moesten lopen veel een trein ja, eh, Als we even terugkomen naar het naar het spel, eh, herman, ja, ja. wilt dat dan zeggen dat eh, dus nog niet uitgemaakt is welke partij gaat winnen? Ja nee, ja, dat is juist. Het ja. is, is wisselvallig. Allez. Dat is, uh, ja. Ja, het zal kampen. Dus, uh, eigenlijk is het gewoon voor het kampen. Ja. ja want ja, want dat even... kampen eh, kennen wij natuurlijk meteen van van vechten, hè, ja, dus, ja, ja, ja, ja ja ja Maar hier is het eigenlijk een soort onbesliste match of. Ja, ja, ja, kampen dan nee, kampen, dus tot op laatste spannend zijn wie ja. dat zal weten. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. Dat zal ik, heb, zijn, hè. ik heb dan nog een keer gezegd over je hè ik had dus uh, een oud bulletin van school, hè. Ja, en daar ja. stak een briefje ja, ja. in, uitslag van de kampstrijd. Kamp, kampstrijd, ja, ja. Kampstrijd. Ja, Prijskamp niet, maar kampstrijd. Ik, weet, ik heb dat wel even al even ja, ja. gezegd, inderdaad. Dus dat was, dat was ook een ja, wedstrijd. Hè. Kampstrijd, ja, absoluut, ja. ja. Op en een keirspringer. Ja. Meegaan met slechte kaarten. Ja, dat is het, hè? Ah, wel ja, maar het is dus. Uh, daar hebben er twee gepast. En dat vraagt hij een en ga springt op zijn, op zijn keer. Ga slechte. past, ja, die twee hebben gepast, die hebben me toch niet te veel. Ik ken <laughs> hier niks als bucht, maar ik spring op zijn keer. Hij <laughs> zal wel een goede kaart hebben. Ja. Eigenlijk uh, is dat niet, niet proper, hè? Poor ja. ja, maar ja, dat werd veel gedaan. En als dan de een slag kan, <laughs> moet dan dat doen, zeg? <laughs> Terwijl er de specialisten in, in, in dat geval, om ja, ja, ja. van, van op de kerk te springen. Ja. Was, dat was altijd te zullen dat dat erop hmm. Ja, We hebben dat ook als we klein waren veel gedaan. Op de de springen. Uh, maar het is ook weer schoon toch eigenlijk. Hè? Dus, ja, binnen zijn een het is ziek, Stiekem mee, mee profiteren. Zeer he? beeldend ja. hè? Zeer. ja. ja. <laughs> Zou dat, ook, uh, zou dat te maken hebben met, met letterlijke? Dus uh, de, de tijd van de kart. En kar springen, dus. hè? Ja, profiteren van iemand. Ja, ja. Daar komt het op neer, hè? Daar rijdt toch voor niet mee, hè? Dan, dat, dan dat, moet dit. je maar zien je erop. dat je op tijd afspringt, vul je dat ontstopt. Dat is super. Goed, en dan ga ik nog een beetje. Wat ik stel dat ik ja. genoteerd hem. Hij is goede koop gesteld. Of ik ben goede koop gesteld. Ah ja. He, dat is ook een uitdrukking. Goede koop gesteld ja. Zijn dus goedkoop gediend zijn? Goedkoop gediend, ja. Ja. ja. Dus ja, ook geprofiteerd eigenlijk. vind je vindt dat je goed gediend hebt, ja. ja, ja, veel ja, weinig ja. geld. Ja, dat je ge, gewaardeerd veel geld hebt. ja ja, dat ja. Geld. Als het dan zo is, zijn is een goede koop gesteld. Dat, koop gesteld. Ja, dat hebben we nog niet gehad. Goede koop nee. gesteld. Nee, en je kon niet kwaarderen als ik. Ja. Ah, ja. Niet kwaadders. ja uh, Het is een crevasse van werk, ja. Ik denk ja. Het wel, ja, hard werk, zwaar werk. Ja, ja het is een crevace, ja. ja, ja. Labeur. Ja, ja. Zij ja. dus maar ingelaten. Of hij maar iets ingelaten. Ja. He, dat is ook iets ja, ja, ja. typisch, toch? Ja, niet inlaten. iets inlaten, ja. Dat ja. ik denk ook niet. Een peer gestoofd, ik... hè? Ja. En die met mijn ja. ja. dan heeft hij dat niet ingelaten. En dat steekt niet op een millimeter of op een frank of op geen chic. Ja. En dat stikt niet op. Dat ja. stikt niet, op. Het kon stikt Een niet, ja. Een lied? Ja, oh. Zaten we als, als uh, MEP-kaakslag. Ja. ja, ook. Ja. Maar ook een, een echte lied, dus. Een van lus. Een of lus, van een lus dus, ja. Ja. Ja. ja. Eigenlijk van een vest of van een jas. Ja. ja, ja. En ik zag van de wijk hier een met botjes spelen. Oei. Ja. In onze taart botjes? blijven mee. Ja, ja, ja. Toen we toch met botjes. Ja. Lotto, hè? Dat waren ook botjes, ja. Dat waren ook botjes. Ja. En dan dacht ik ook aan dat is. De yeah. botjes van de Baado's. Ba ja, en dan heen. de botjes met wat je verschillende figuren kost mee liggen. Dat is zes ook. kanten. Een andere, hè? Ik had het vooral op van de en... lotto met je nummers allemaal. Ah, ja. die, ro ja. die ronde botjes dus. He. Ja, ja. ja. Peter die je sprakte van gooit een beter met de botten spelen. Ja. ja, dat was gebruikelijk, hè, botjes ja. Dat was een beetje via zijn zijn weg te, te zijn. <laughs> natuurlijk, ja ja. Uh, dat is half gat gedaan. Ja, half ja, Halfgat gat, dus ja, ja. gat laten staan. Half laten staan, oké. Okay. Juist. Ja. Niet afgewerkt en, en al weg. Hè. Ja, ja, ja, juist. Ja, ja. En tenslotte, zo moet er nog komen. Pachukolong. Ja. Ja, dat heb ik van de week maar gehoord. Opnieuw gehoord en teruggenoteerd. Ik zeg verdekken, dat moet ik nog zeggen. In de, in de betekenis van een betninken? Ja. ja, dat is het. Maken. Ja. Ja. Ja. Daar liep al patjokkelend. Ja. Ja. Ja. Ja. Daar kwam al patjokkelend af. Ja. Ja. Dat heeft toch wel te maken met dat portionkolen. He? Ja, ja. ja. ja, ja, we hebben ja. het al vroeger eens over ja. gehad. Hebben over dat soort van. Een van allergieën. Ja. ja, Ja, Voilà, ja. De, in, in, dat in ja. Wat had je daarna van dat kwets daar gezeten? Ja, je kon niet kwetsen als een ander. kon niet als een ander. Ja, je kon niet kwetsen als een ander. Ik wou er niet recht tussen komen, maar ik zat recht op iets te pasen. Quats, -common, daar yeah. quats te komen dat werd ik nog gezegd. Hut ook nog gezegd? Quats te komen. Quats te komen ja. Ja, quats te komen. Dat is in ja. het slechtste geval. Ja ja. Ja, daar is... hier ben ik je in zin bezig Hoezo? Zal... Quats te komen zal ik het zelf doen. Ja, juist. Oh, ja. Ja ja, ja in, in, in... Als je het maar ziet naar kwets te komen, moet ik het zelf doen. Zien, je, moet mijn meerdere zijn Quotste. Quotste. om zoiets te vinden? Ja. Dus in het slechtste geval? Ja, in het slechtste ja. geval. Ja, ja, ja. Kwets ja, ja, ja, ja. Ja. te komen. Kwets ja. te komen, ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Feit, de Frans zal dat wel bevestigen in elk geval. Ja. Huh? Goed. Tot volgende keer. Ja, Herman. Bedankt, bedankt. Herman. Tot genoegen, hè. Er ja, is nog iemand. Nog iemand aan ja. de lijn. Hallo. Ja, mevrouw Jans. Ja, ja, ja, ja. dat gemeen volk. Weet je wat de Sioek doet tegen tegen Stutjesvolk? Dat is echt strootjesvolk. We hebben een verleden week van de oh, dat strootjes ja. bezig geweest. Ja, ja. En dat je nog zat, uh, is dat geen bepaalde stroot. Maar ja. eh. ja. we moeten zeggen dat ze op zo'n uh, minieren korte, zo, uh, dat is echt, echt Strotjesvolk dat die komen wonen. Is iemand dat uh, zo, uh, ja, zo, uh, ik weet niet hoe het anders moet uitdrukken. Geen ja, ja. krapul eigenlijk, maar toch strootjesvolk. Ja, ja. Uh, dat is een loosjaar verboten doen. Juist. Dat je alles kunt doen en alles ja. zo, dat hebben we die wel gezegd. Kennen ze bij jullie ook de kastaar? Ja, ja, een kastaar, even als een kadij zo, een opgroeien, dat, dat niet veel goed beluft, zo, maar dat gewoon een kastaar, waar ze nog zien, die ah, een ja, en het ja. ander van zien. Als je een met, met, met, met een slechte veroorzicht, als je... Uh, ah, ja? In het verosje van een zware jong te werden als met ja, ja, ja, ja. kastar, die door gewoon nog tien en het ander was. Hier. Dat was dus weinig positief. Ja, ja absoluut. Dat ging de kastar werden. Ja, ja. Maar kastar in de zin van sterke tabak en en, en ja, sterke en, drank. Ja, ja. Strabi, ja. ja dat uh, ziet iets dat ze gemokt hebben als u, maar ja. dat was kastar. ja iets kastar. zo'n rubber of iets, wat dat Niet je moet nog aan ons hem gaan ja Ja. ja. ja. En een van de dingen, die rood uh, saillette, nou als ja. je dat verstrengelde, verwisseld. Ja. verwisseld verwisseld En in ja. de werte. in de weer ja. zijn maar op saillette schillen gaan ze in de weer Ja. Ja. Maar dat verwesseld is tegen zoek me iemand die met zijn klieren geslopen heeft. En dat komt te verwisseld uit, uit zijn berg. Wordt <lacht> dan meer van, van de haren gezegd. Ja, He? maar toch die iemand dat uh, een dag met zijn klieren geslopen ja. heeft. Dat is je verfrumpeld. Dat is je... Uw... Ja. Ja, dat is nogal verwisseld. Dat of verwisseld. Iemand dat, weet je, we willen natuurlijk van zeggen, nodig kermis iemand dat in een nieuwe maat geslopen heeft. In een, in een upper geslopenheid. En... Dat was ook verwisseld. Ja, of een koppel dat in een nieuwe upper komt, Dat is ze nogal verwisseld. Ja, ja, ja, ja. Dat werd er al niet wel gezien Aha. <laughs> Ziegen dat te komen, kennen jullie dat in Bambeek ook? Ja. Ja, ja, ja. ja. ja? Kostje komt, uh, Zal ik het zelf wel doen, ja. ja. ja. Of zal ik er wel voor je ja. Maar je zegt kortste komt. Ja, kortste komt, ja. Ah. ja. En die enzij de uh wat er ja. wat erachter is, toe dingen. Ja, ja. ja, ja. Ah, ja. komt, ja. Ja, ja, ja. Ja. Dat pas zoeken dat zeggen gewoon nieuw keer, hè. Ja, ook in zin van. Dus inkelen slecht gaan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En die en dat kan niet liegen. Ja. Uh, dat zie je dan van dood, van, do, ja, van dat dat kan niet liegen Het is geen vader of zijn moeder gescheiden of zo hè, iemand... Ja, overduidelijk. Dat, ja. dat kan niet liegen Dat kan niet liegen, ja. Zeg, maar Jans, die plaatjes onder de, onder de schoenen om de zolen ja, te ja. beschermen? Ja, azerkis, dan, ja. Azerkes hebben we Ja, bent. ja, ja. Ik ook. Ja, Azerkes. Ja. Want dat was zit, een ramp. Hè. Zit er maar direct ijzerjes op. Ja zit, direct <laughs> op. Ja, ja, ja, zit er wordt op niets weer direct gedoomd. doen er maar direct ja, ijzerjes op. Ja. Minder goede tijd ook en pannen sleetigen. Ja. Ja, ja, ja. De ijzerkes dat is bij ons toch nog wel iets dat dat in is. Hè. Al wat dus uit ijzer is gemaakt. Ja, ja. Zoals ik als die, die Vlo, Vlo hier, dat ja. nummer 72. Dus om fietswanden los te maken. Ja. ja, ja. En dan ook ijzerkes. En voor ja, je op de sneeuw of te gaan als je ja, ijzertjes met een rekker over als koeien, als je van onderhoek ijzertjes, dan doe je precies met tannetjes. Dan moet je ook ijzertjes met nasjult. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat is juist. Want dat is daarna nog veneer, want de mannen zijn er nog met ons gekomen. Ik heb nog ijzertjes gehad voor om nasjult te gaan Ja, ja. Dat ja. is weer taniëkjes, hè. Klopt u daar geen kaas van taart? Een ja, oog ja, ja, ja. <laughs> kaas. Ja, als kan met jou vervallen wil, een kaas ooitje doen en je vraagt kunt trekken. Als u, ben ik nog naar roosje gekomen. Ja, we hebben slechte kaas nu verschuiven, ja, we ja. hebben te geroken. Ja, dat wel. Ja. Ja, ja, ja, ja. Eh, Ik zit hier te zoeken. Een gat kennen ze waarschijnlijk in Lampik ook. Hij wil, dat raakt nog niet goed. Niet? Niet, nee, dat raakt N niet nog niet goed. Iets halfgat laten staan? Ja, ja, ja onafgewerkt. Ja, ja, ja, ja, dat raakt nog niet goed. Ja, ja. Niet, hè, doen, ze, doen ze dan in Wanbeek niet? daar daar gaat er van ongeluk met een ontvangzaagd rondzijden. Ah, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja dus maakt dat die weg komt. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Niet afgewerkt als u, toesnoedigen, maar maar de rest laten liggen als u. Ja. ja goed, ja Ja, ja, alles. Graag tot volgende keer ja, nog eens. Hè. Tot de in Wanbeek. Ja, ja. Eh, bedankt. bedankt ja. Hallo. Ja, goedendag. Goedendag? Ja. Mijn... Het oh, oh, van van de... van is rond van boei. Oh, Frans van Boei. Je moet dat lang klein. joh. Ja, ja, ja. Het is ja. nog lang klein, maar ik was uitgeput in de woorden. Ja. En nou, tussenbij. Beetje... Schiet er weer iets te binnen. Schiet er maar daar nog iets te binnen, ja. ja. Uh, van een zieldroor. Ja. ja. Hij er van al goed. Een zieldroor? Ja. Ja. ja. Ik geloof dat hij een tijd in, taat in Nas waren in kerkstruit. Ja, in die Kerkstraat, ja. De was zieldroors. De was zieldroors, ja. En dat waren mensen die daarna achteruit gingen, hè? Ja. En dan werd hij op zijn asses gezeid, dan daast gelijk als mijn ziel erover. Ja, ja, ja, dat is juist. Ja. En zo, zeg ik dat kan ik toch nog een keer aan verstand brengen. Uh, we is misschien slimmer dan ik, maar... <laughs> je, je... ...op die negenzijven keer, hè? Zal maar naar achteruit gaan. Ja. Maar, gaan. <laughs> ja. maar dat... Dat een, en. Achter, ja. of, uh, oh, gaat, ja. Achteruit, of daar gaat achteruit en hoe hoe zijn ze dat weer dat gaat achteruit als de ziendroog maar ondertussen ging die vooruit natuurlijk zij werkt voor de de win dat de snelte hè die mochten aan het begin vast en dan weer met dan gedrood en dan ja, moeten ja. ze achteruit gaan ja ja, ja, ja. ja dat wel maar ja, allemaal machinaal hè ja maar hun commerce ging goed en daarmee gingen ze uit hè ah ja dat zal wel <laughs> ja <laughs> dat zal ja. wel ja, ja. die mochten ook uh, Pierre gelief, hè. Dus, ja ja uh, alles voor de pierre noeken. Ja, ja dat, ja, dat is zeker. Leid bewerken en koornen, Ja, dat is ook veel vervlogen tijd, he. Ja, ja, dat ja, he. het jongen. En ja. die mensen, inderdaad, die aan de aannaam naam zoeken, gekregen van hun beroep, he. Ja. Je ja. gaat dat nog zien doen, in Frans? Nee. Nee, hè. Nee. eerlijk zijn ik er nooit niet geweest. Ik die waren thuis wel een maar als dat moest de koffer gekocht worden, kocht mijn vader dat zo. Ja. Of was er uh, ja, te repareren was weet ik niet meer wat dat naar mij mee ging en zo. Ja. Er nog geweest zijn, hè? Ah oh ja, dat zal wel. Oh ja, dat waren te ja, kan niet dat er oh, maar uit. Een, ja. ja ja. En dan neem ik nog iets. Ja, Frans. Dus op zijn ass, als je zei, voor die en dat gedaan in mijn werk, werken. Hij zijn schub afgekost. Ja. ja. En ook uh, hij zijn draad opgewonden. Opgewonden of opgerold? Of opgerold. Ja ja, één dag gedaan he, met werken, dus dus ja. zijn draad mee he. en wie was dat in? wat voor stijl was dat in frans? Dan nou dat was verantwoordelijk een rechte vuur te maken hè? ah ja de boot. Dus twee stukken zo weer de vuur uitgescheurd met een hak ja, ja. en dan na het gedaan nou oh, ja dan wonden zijn draad op hè juist hij ja. zijn draad opgewonden gedaan ja. ja. met werken ja, ja. zeg frans dat kan dan de... niet meer he, want het is gesloten ja. hè de kilo Oh ja, het... Maar als je dan al lang genoeg wordt en ze nog altijd maar een beetje af, dan zeggen ze dat toch ook? Ik ga maar schip afkosten. Ah oh Ja, ik kom naar huis, ik kom maar een schip ja. afkosten, hè. He. Ja, ja, ja, Het is hier al wel, bij weg, hè. Ja, ja, ja, ja. Goed dan nog zeggen, hè. Ja, want van daar kunnen ze hier naar mijn stroehaven, hè. Ja, ja. ja en meer rotzorg. Ja, dat werd ook gezegd, hè. Ja. En zo zal het zijn. Allee, Frans. tot rustig in Frans. Ja, dankjewel. Af dat goed, hè. Frans. Hallo. Ja, dag Lotte. Vandaag uh, maar ah, ja. Ja. Ja. Ze zijn zeker maar naar de bloemen met vandaag. Ah ja, dat is van zorg. Ja. Ja. Maar het is ah, tot ja. 6 uur hè, of tot 4 uur. Ja, ja maar het spijt ja. dat uh, onze wie zegt, ze moet iets zeggen, hij heeft niks te doen. Is. Ze zijn, dus zonder aan te schoven, uh, ik weet niet hoe het na te Maar het is na twee uur ook, hè? Alleen ja, het is Allee, daar ja. vol een bak. Het is daar vol een bak, ja. ja. Ah, en, maar zeg van 10, 9 komt een semis mee in een schone pot af, joh. Ja, ik pas ook centje apart. Ja. Ja. Hij ja. is er juist een superfocus. Alleen we zullen hem zebeet wel op tijd lopen ja, ja, zijn. Ja ja. Dik over dan een kastard. Ik weet niet wat dat gezegd is een kastard roetje al. Ah ja. Het is een kastard roetje. Ja ja, kastardsaftje. Ja. Groeken hè. Ah ja ja ja ja ja. Groeken. Kastard hè. Ja. Hè? Zwarte vloek. Ja ja. Zwarte en een kastard roetje. Ja. Ja ja. Uh, en hij is een kastaar van een boom, dat we het ook gezegd hebben. Ja, ja. Maar het is gelijk dat ze zeiden dat ze op uh, kastaar is. Ja, we kunnen het negatief en positief zijn. Ja, Ja, ja, het wordt sterk om van ja. sterk, omvangrijk, ja, van ja. een boom. ook. Ja. ook van kleinkinderen, hè? Ja, ja, dat is, juist. De, kast, kastaar. Dat is de kastaar. Ja, of terwijl een kastaar, ja. Qua van, jongen. Hè? Ja, maar dat is meer een galjaar, dat ze zeggen. Ja, dat, is dat is een Dat is Een galiaar, hè. En dan, uh, ik heb daar iets goed over aardig. IJzer. ja, IJzer. Ik droom dat in mijn haar. Ah, dat waren ook IJzer. Ja, ah, ja, Zie je, zie, dat is zo'n woord, het woord dingen hè? Dat ja. bezigen me ook veel van alles. Ja, ah, wel, Ik heb mijn dingen aan en ik ga naar ja. dingen en ik ben dingen tegengekomen. Dat waren ze gezegd, krolijzer. IJzer. Ja, Ja, natuurlijk, ja, Bigodies. Ja, ja, en met b, b, R bier, aar, met met, met b en Ja. Trolke, en ja, ja. U goed te blijven hangen. Ja. En dan IJzer. Ja, ja. Heel he, temmen. Manaizers, ja. man ze zeggen toch hoe dik is, man zijn op. Ik heb geen uizers meer. Of ik heb geen uizers meer. Ja, nee, ja, dat is juist. En dan uizers uh, uh, op een meter schieten? Ja. ja. Onze zei dat zijn wel uh, dingen. Uh, Stijvers. Stoivers, ja, maar maar dan, we zeggen ook ijzers, -ijzers ja. Ja. ja. Alhoewel dat geen zijn. Ja, Alleen, ja diekes, sommige. Diekes. Ja, ja. ja, maar onze eerste van dat waren toch in Ager. In de wel, hè? Ja, ja. Dat ze daar binnen, je weet dat hij nog redden heeft. Ja, ja. ja, ja. Je weet je dat nog? Ja, in A, de bakken op, ja. Als Jan van de Kalle binnenkwam. Maar de eerste vloer. En, en uh, dat was just in dat hij naar de deugde gezegd opgeschoten en dan vloog hij wat ver en op Zang van de kala. Dat is ook als als schieten ze maar je al bood staan. Ja. En ik dan kwam ik... nog maar juist binnen. Ja, de, dat zal ik nooit niet vergeten. Dat ah, was was binnengeleid met de wedstrijd? Ja, ja, binnen ja, een café. Als slecht ja, naar was. Ja, het is s'avonds. En in de winter twee toen Twee bakken. Twee bakken. waren ze twee bakken en dat hadden geleid al. Met klem in, hè. Ja, voor de, ja. de repetities van de muzikant en zo. Oei, de, ja. oh, maar en dat uh... was toch misere zuikend dat, dat. Nee, hè. Maar de vlogen daar er zo vooral. Waar niet? dat ging Je zien te zijn van dat kala. Maar ja, maar hij laat het en matten hè. Je weet ah, ja. Matten rond Vien, de vleugel. Ja de, de ja ja. want ja, den, onze vloer lag er nog niet lang. Koep, ah. dus, dat was zo lang is alleen den, ja. Dan van de vloer hier klaar. Als maar, je zo'n een bakvoet in telt hè? was dan nou springen hè. Ja, ja. En zo zal dat geweest zijn hè. Ja. Daten juist op dat op de rand. voeten ah, ja, en daar sprongen en, en anderen kwamen juist binnen het... he. dan op Sjang, hè. dan het is nog jong hè en hè. Ze moeten het als naar rent of weg rent als fietsen dan jouw boorden zal. Ja. En dat was nog goed binnen. Ja. Ja, dat was ik allemaal, dat ik weet je jong. ja, maar dat zal wel. Nou, als het. Als het, maar nou als Ja ja. Als Loïna zelfs afkomt met een grote Hortensia ze ijzerzop, op ik. Dat zal zeggen, ja. Maar eigenlijk kan ze nog wij, uh, opgedaan ben, in mijn hoek, hè. Hey, dat zie ik hem nog niet doen, hè, een bloempot kopen, maar dat heeft hij nou nog niet gedaan. Hè? Ja, maar ik kan niet weten, ja, ah, ja, mee ade, mee ade, burm, ja. ja, ja, als te worden of zo. Ja. Het is open dat dat bestikt. Ja. Ja, alweer. Ja, Dag, hè. dat goed, hè. Ja, en nog iemand? Ja. ja. ja Jongens, ja, het is al Berry. Ja, middag. Goedemiddag. Uh, ik heb gesproken over en springen. Ja. Ja. Maar dat is ook van thuist positief in de zin dat bijvoorbeeld de NS op die stand en daar verrecht trek. Maar ga ziet als eerste man en ga het een goede kaart. Ja. Dan wordt er van ironisch gezegd, ja ik zal ook maar op een paar keer springen. Hè. Ah ja, maar je had een goeie kaartje. Ja, ja omdat en, en echt goed. Ja ja. De meiden en al doen. verstaan mannen ja, hebben we de is... gevraagd hè. Ah, Ik wel, zit er niet dat... mee meer als dan of ik kan bij de randkaart. Ja, ah, ja, maar dat wordt ook al lachen gezegd, zal ik ook nog op een kerst springen. Ja, ja. Je weet, dat is niet altijd iemand uh, die met slechte kaart zit dat op de kerst Ja, ja, Het kan ook ineens zijn dat heel goed maar hebt, in Maar anders, Het is er niet genoeg voor alleen te gaan, in principe. ook, Ja. ja. Dat ja. kan ook zijn, hè. Zeg alweer, en dat komen in iemand zijn kleuren, Vlak in mijn nazen. hè. Vlak in iemand en naast. Naas. Ja, ik speel in mijn naast. Spullen in mijn kaart werd er ook gezegd. In zijn kaart, ja. ja. Uh, in de kaart, ja. Dat is in mijn kaart. We hebben daar nog andere schilderachtige uitdrukkingen voor. Dat zal nog wel komen. Maar ik heb hem daar toch uh, gehoord. Omdat daar straks zegt van kwets te komen. Ja. In nas zeggen ze toch wel kwets komen ze. Kutst komen ze. Ja, daar is niet aan. Kutst komen. Het is geen speculatief kwets komen. Ja, ik kan zo zo opschrijven. En dan je dus geen beslissing kan pakken. Ja. Dan naft je in droog. In ja. Dan heb je een ver in droog. Je mag vier vijf, zes keer vragen. jongen, hoe zit? Worden je dan nou kopen of gaan we dan niet ja. kopen? Ja. En dan naft dat je in droog, want dat geef je geen antwoorden. Ja. ja. Voilà. Ik ga nog wat voets doen. Bedankt, ja. nog wat voets. Mensen, en tot, tot volgende ja, keer. Tot Beste jongen. Hallo. Ja, het is hier uit Ja mevrouw. Die kennen we nog voor dat gemeen volk daar. Hè. Ja, zeg een keer. dat zeggen ik hier. bij ons ja. Dat is nog Ja, alleen zo. hè Dat is zoot. gemeente soms, zoot, maar zoot Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Gemeen volk. Dat zijn echte, dat we ook nog. Dat zijn ook echte. Dat zijn echte. Ja. Maar dan in de betekenis van dat gemeen. Ja. ja, gemeen, ja. ja. Of anders klas, dat zeggen ze soms ook nog niet. Ah, bas ja. ja. Ah, ja. Bas ja, dat ja. Bas <laughs> ja, dat is bas, uh, bas Ja. Of klas. <laughs> Dat zeggen ze ook nog soms, dat is plat. Klas, Maar dus ook ironisch bedoeld. Ja, ja, ja dat is klas. Een platte blok dat is dan iemand, ja dat is echt zo. Dat zeggen ze ook zo. Ja? De... Een platte blok zo, de... ja. Ja, Je zo. Het, dat van niks verstandheid en zo oep klap klap al uit. Dat is dus een echte platte blok zo de ja. Ja. Mm. platte blok. Ja. En dan ja. hadden we nog uh, klotterij een klodderij, ja. ja. zeggen ze ook nog een klodderhond bij ja. ons. En in welke betekenis eh, zeggen ze dat meraal? Uh, ja, dat is een klodderhond die je hoek niet, niet verzorgd denk ik wel ze, dus niet verzorgd zijn. Ja. Of iemand dat, dat de zo doet, doe en doe, dat zo. wordt ja. gedaan van een klodderhond, zo zeggen to. Ja. Van een klodderij alleen. Ja. ja. Schlecht dus geschilderd of slecht Ja, ja. Of, allee, ja. En dan uh, zeggen ze soms dan ook dan er geen kustbrood in was. Dus als er ge geen brood is, dan was er nog geen kustbrood in huis. Geen kustbrood, ja. ja. Dus op die manier... Er zit niks. Ja, of, of iemand dus, dat ze niet veel leidt in huis hebben en zo. Of, ja. hebben ja. Zelfs ja? nog geen kustbrood in huis zeggen dan. Ja, ja geen kustbrood, ja. ja. En dan uh, voor die in een, in een gekke bui doen, ja. Ja. Uh, zeggen ze soms wel ijs en strepen, of zijn kuren, zeggen ze ook En dat is wel zo'n En dus voor die bijverdienst, je kunt het zaterpapapatten niet aanverdienen. Ja. Voilà. ja, precies. Goed mevrouw, bedankt. Ja, bedankt. En graag tot de volgende keer. Ja, uh, meteen moeten we hier uh, onze 269ste aflevering afsluiten. Bedankt voor het uh, luisteren en het uh, meewerken en zeer graag tot volgende zondag. Gaat los te